Mark Visser met het NOS-journaal. Japan wil dat fabrieken en bedrijven minder stroom verbruiken dan vorig jaar. En op die manier moeten stroomstoringen in de warme zomermaanden worden voorkomen. Vooral airco's gebruiken veel elektriciteit. Door het tsunami van begin dit jaar is de centrale van Fukushima zwaar beschadigd. En daardoor wordt er minder stroom opgewekt. Het is voor het eerst sinds de oliecrisis van 1974 dat Japanse bedrijven het verzoek hebben gekregen om energie te besparen. De maatregel geldt tot 22 september. De verdreven thaise premier Thaksin heeft gezegd dat hij naar zijn land terugkeert... maar nog niet wanneer precies. Hij reageerde op de uitslagen van de parlementsverkiezingen. Nu meer dan de helft van de stemmen is geteld... is dus het duidelijk dat de partij van Thaksin een meerderheid krijgt in het parlement... en dat de regerende partij van premier Abhisit zwaar heeft verloren. De zus van Thaksin heeft de partij geleid sinds hij in 2006 uit Thailand werd verdreven. Thaksin werd door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote aanhang gehouden. Zijn achterban, de roodhemden, eiste vorig jaar tijdens maandag... Lange protesten, ...het aftreden van Abizid, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. En ook filmde veel taai dat Abizit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de voor Thaïse begrippen ongekend heftige volksprotesten vielen ruim 90 doden.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Gooi-Meer en Muiderslot, 3 kilometer. En de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Ouderijn, 9 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZOMERHEETS. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Zondag in Kennemerland. Help me people now. Help me get the. Lekker hoor. Alan Clark met Blow Me Away. Met het nieuws van vandaag. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben zaterdag tijdens een teleconferentie... Het ligt op groen gezet voor een lening van 12 miljard aan Griekenland. Het betreft de vijfde tranche van een bedrag van 110 miljard dat de EU en in het Internationale Monetair fonds Griekenland vorig jaar toezegde. Meneer Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat bekendgemaakt. Hij noemde het een goede zaak dat zowel de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank als het IMF heeft bevestigd dat Griekenland weer op schema is. Het Vaticaan heeft in 2010 voor het eerste jaar weer winst geboekt. Tegenover 245 miljoen euro aan inkomsten stonden 235 miljoen aan uitgaven. Een winst van 10 miljoen. Frank Rijkaard gaat aan de slag als bondscoach van Saudi-Arabië. De 48-jarige coach ondertekende zondag een driejarig contract. Zo maakte de Aziatische Voetbalfederatie bekend op hun website. De Juno Wijnaldum heeft zondag samen met Kevin Stroopman met goed gevolg de meeste keuring van PSV doorstaan. Dat melden verschillende media, 20-jarige aanvallen midden van... 20-jarige aanvallende middenvelder van Feyenoord Wordt de derde versterking van de Brabanders Naast Strootman en Dries Mertens Die eerder al werd gekeurd PSV rond, rond de transfers op korte termijn af Waarna de spelers zo goed als zeker Maandag worden gepresenteerd in Eindhoven Het wordt dan wat hè dit seizoen wordt dan ja. wel, Ik denk dat het nog wel wordt Want PSV heeft natuurlijk hun bekendste uh, be, Beste speler Doetzak verkocht ja. Aan een club uit Rusland Maar ze hebben toch wel drie goede aankopen gedaan Van, van Utrecht, uh, Mertens, beste speler van Utrecht Strootman, ja. Nederlands elftal gewonnen en uh, natuurlijk bij Naldem ook, uh, ook goed hoor nee, uh, jonge Oranje, Jong Oranje Beste speler van Feyenoord denk ik wel Grote talent ja. Eén van de grote talenten van Zijden. Nederland En uh, dat wordt nog wel want Want als ik kijk naar Ajax Ook wel goede aankopen gedaan ja. Jansen natuurlijk Beste speler van de eredivisie Ja ik moet dat nog wel zien hoor Jansen vind ik Serrero ja, Jansen, ik weet het niet. We zullen zien. Serrero. Ja. Beste speler Zuid-Afrika. Hebben we Boerrichter. Dat is die linksbuiten. Jonge, jongen. Nou, hij moet ook nog maar zien of hij het niveau redt. Maar je weet het nooit. Nee. En nou ja, voor de rest. Twente heeft geen aankopen gedaan. Alleen Jansen kwijtgeraakt. Kwijt ja, geraakt. Ja, misschien Ruiz nog Misschien Ruiz weg. nog weg. Dus het is allemaal even afwachten. En een nieuwe coach moeten ze zoeken. Hebben ze al. Oh, hebben ze al. Cool Ko okay. Adriaanse. Oh, ja. ja, nou ja. We gaan het allemaal even afwachten. Met vandaag in 1988 de Amerikaanse Marina, een marine schiet een Iri uh, Iraans passagiervliegtuig neer. Het toestel werd aangezien als een F-14 straaljager, maar het bleek te gaan om een Iraanse Airbus met 290 passagiers aan boord. Alle passagiers komen om het leven. Met vandaag in 1982 de Tsjechische Amerikaanse Martina Navrilova wint voor de derde maal de finale van Dames Enkel van Wimbledon. Bij de heren zegevierde Amerikaan Jimmy Connors. Met vandaag de finale Wimbledon tussen Djokovic en Nadal. En met vandaag in 1976, hittegolf van de zomer 1976, beleeft zijn hoogtepunt. In de beeld wordt het uh, smiddags uh, 34,9 graden. Zondag, eerste wolkenvelden in de loop van de dag meer zon. Matig aan het zee, eerst vrij krachtig noordwestenwind. Max de temperatuur in Zandvoort, circa 18 graden. 10 over 3, goedemiddag. Zondag in Kermeland, nu met Journey. She took the midnight train going anywhere, just Ja maybe a sense at the bottle maybe it's Oorspronkelijk rapper was Alu Black is de andere kant op gegaan De zolkant En hij maakte I need a dollar We gaan even door met het uh, volgende bericht Want uh, de politie heeft vrijdag in Groningen Een 15-jarige jongen aangehouden nadat hij, nadat hij via Twitter Een bericht had verstuurd waar hij stond Dat er vier bommen in de stad had geplaatst De bommen zouden dit weekend afgaan Dat maakte de politie vrijdag bekend Agenten lichten hem vanochtend van zijn bed De jongen bekende op het bureau en toonde meteen spijt Al dus de politie in Groningen kwamen veel veel mensen van, vanwege de landelijke roze zaterdag die in de stad wordt gehouden. We nemen alle dreigingen serieus, al, do, al dus de politie woordvoerster. Ja, dat is leuk hoor, dat fitter. Dat gebeurt echt steeds, steeds vaker. Met die man in de maar aan de Rijn, dat hij begon te schieten in zijn winkelcentrum. Er zijn daarna ook drie jongens aangehouden die hadden zelf iets gezegd en dan heb je dit. En voor mij was dat nog iets wat er zo iets was. Ja, het is moeilijk om te zeggen hoe serieus het is natuurlijk. Want je hoort, je hoort, bijna elke week hoor je wel van die berichten van uh, een jongen opgepakt omdat hij op Twitter zo'n bericht heeft geplaatst. Ja. En maar denk, waarom doet het dan? Wanneer houdt het op? Weet je, het is zo makkelijk. Wij zouden nu een account kunnen aanmaken en uh, er komt een bom, we gaan een bom leggen, ik zeg maar wat hier in Zandvoort. Ja. Terwijl we misschien een geintje maken. Maar hoe, ja, misschien, misschien denken andere mensen, het is wel serieus. Ja. Het is zo lastig om te controleren. Ja, maar waar, waarom zou je zo, überhaupt zoiets zeggen op Twitter? ja. Aan een beetje aandacht vragen of zo. Ja, maar ik denk, als je, als je dat juist zegt, dan kondig je het aan, dan komen er juist mensen niet. Dan ben je ja. niks aan kondigen als je veel mensen wil raken. Ja, zo kan je het ook weer zien, hè? Ja, dat, ja, ja daar heb je ook een gelijk in. Ja, nou, nou. nou ja, nou Ik weet het niet. Maar ja, Philemon Wesseling ziet overmatig drankgebruik als zijn slechtste eigenschap. De presentaten zegt regelmatig te diep in de glaasje te kijken. Hij moet. Ik echt me oppassen, zegt Wesseling. In mannenblad JFK. Wijn en bier zijn mijn favoriet. Ik vind vooral de smaak van drank heel lekker. Een biertje bijvoorbeeld iets lekkerder dan, dan qua smaak is er niet. Behalve wijn, dat is nog beter. Fileman zegt geen frisdrank, koffie of sap te lusten. Als ik s'avonds thuis kom heb ik geen zin in thee en als ik uitga al helemaal niet. Niet, altijd, niet, al, niet dat ik altijd tot het gaatje ga, maar ik maak soms wel mee dat ik niet meer weet hoe ik thuis ben gekomen. Ik moet er meer op gaan letten, vind ik. Filemon, filemon, filemon. Maar wij houden het gewoon bij sappie hè? Ja. Lekker sappi, een beetje Lekker water. De, beetje water. We, zijn, we zijn zo netjes jongen. Uitgaan, hè. wat is dat? Uitgaan, ik heb geen idee wat dat is. Wacht oh, gisteren niet. NOS Studio Sportzomer, de avondetappe met uh, Mart Smeets, heeft het zaterdagavond qua kijkcijfers gewonnen van de Tour du Jour op RTL 7. Het tv-programma TV op de NOS over de Ronde van Frankrijk trok 846.000 kijkers. Uh, de concurrent op de commerciële zender kwam niet verder dan 256.000 belangstelligen. Kijk, wat ik dat een beetje raar vinden. De, de NOS die, die doet het al voor mij al jaren. Ja. En dan komt RTL ineens met zo'n programma En zit daar, zit daar Wilfred Genee Ja, maar weet je hoe dat komt? Dat komt dat er vorig jaar was uh, V.I. Oranje Dat ja. was een beetje hetzelfde programma Maar dan over voetbal En dat was een succes, was een heel gezellig programma Dus ik denk, het werd zo goed bekeken Dus nu denken ze, wij gaan uh, hetzelfde doen maar dan uh, met wielrennen. Ja, ja, wie weet, uh, uh, slaat het aan. Maar waarom zitten ze Wilfred Gene bij? Die heeft voetbalverstand, Nee, nee hij René is verstand. ook een normaal presentator, Wilfert Gene. Hij is niet uh, specifiek voetbal. Uh, nee, Daarom uh, zit uh, Johan Derksen ook niet elke week erbij. René van der Grijp komt helemaal niet langs. Nee, dat is waar. Zie je, maar er zitten wel, ze hebben wel vaste panel, uh, panel, uh, uh, tafelleden. Oud-wielrenners. Ik, ik vind het wel leuk. Ik heb een stukje gezien. En, uh, maar ja, Mart doet het goed. Hè? En dit is het laatste uh. jaar dat hij Studio zomaar doet. Ja. Hij gaat namelijk met pensioen in 2012 of naar de Olympische Spelen. En het laatste bericht? Ja, zeker 30% van de agenten in Nederland zal de jaarlijkse fitheidstest, fit die in 2012 wordt gestart, niet halen. Uit de proef met de parcours concludeert het Nederlandse politiebond dat zo'n 30 en 40% van de agenten niet goed in vorm is. Ja. En 20% van de politiemannen halen de parcours niet binnen de afgesproken tijd. Belachelijk. Ja, dat vind ik toch raar? Dat is gewoon belachelijk. Maar ook even, als je zoiets ziet, hè, die politieagenten. Dus in, ja. in Nederland is het allemaal heel, heel anders dan in bijvoorbeeld in Amerika of in Engeland. Wat dan? Die zijn nou, fitter, broer Nee, maar die, die, die treden harder op. Ja, maar. dat is Al, wel. Ze als, je, als, je, als je iemand dronken op straat vindt, dan is het gelijk mee naar het bureau en dinges en dat. En hier in Nederland is het aanspreken van, ja, gaan we naar huis toe of gaan we ergens naar binnen toe. Maar niet op straat hangen. En verder ja. gebeurt er weinig. Maar, ik, ik, ik, gisteren stonden we bij het stoplicht. Toen reed er ook een politieagent agent in een auto langs. Ik weet niet of je dat kan ja. herinneren. ja. Nou, Dik, Dik. Ja. Wat wil ze doen? Als je, als je wordt aangenomen. Stel je hebt. Um, uh, uh, ik zeg maar wat een gast die uh, onrust aan het stoken is. Of uh, je nee, gewoon heel bij de hand aan het doen dan is. Je ze in elkaar geslagen. Dan, dan kun je niks als agent. Dat is toch belachelijk. Een agent is er voor veiligheid. Ja. En dan heb je niet eens een fitte agent. Dat vind ik zo onzin. Ja. Dan vind ik dat de, de, de, de politiebasis uh, uh, zeg maar, wat harder mogen optreden. Zodat de agenten wat verder worden. Tegen hun eigen best wil natuurlijk ook. En t, uh, ja. voor onze veiligheid. Ja, ik, ik, ik voel me veiliger als ik een, uh, een brede man of vrouw zie. Of iemand een beetje die gespierd is. Ja. Uh, daar ben ik banger voor en dan hou ik me eerder in. Dat ja. ik zo'n uh, uh, wat dikkere iemand tegenkom. Ik, ja. Ja. Nou ja, belachelijk. Ja? Ja. Zometeen um, nog even kort het regio-nieuws. Nu eerst naar Phil Collins. Dit is Inside Out. De nieuwe Alex Cardino, Kelly Rowland. En wat een feeling. Even de tussenstand van de Tour de France. Dus uh, vandaag ploeg, ploegentijdrit. Ja. En aan kop staat de Nederlandse ploeg Rabobank. Hey. Leuk nieuws. Rabobank aan kop hier in, uh, in. of daar in Frankrijk. In de studio hebben wij Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Altijd goed toch? Volgende week zaterdag. Het Kuntfestijn staat te wachten. Hoe aan loopt komende het? Komende zaterdag, hè, hoor. Komende zaterdag ja. Dat is datzelfde, ja. ja? ja. Dat, uh, hoe gaat het ermee? Hoe zit het met de voorbereidingen? Ja, goed. Ja? Ja, op dit moment uh, negen deelnemers. Dus dat is, uh, okay. dat is, dat is wel een, een, een middagje vol eigenlijk al. Ja. Maar ons streven is 15 deelnemers. Dat, dat, dat is ons streven. En uh, ik hoop dat het ook gaat lukken. Dus we zijn er keihard mee aan de slag. Zometeen gaat iedereen een folder in de bus krijgen. Ik heb uh, okay. flyers laten drukken. En, uh, ja, en die flyers die krijgt iedereen, nou, niet iedereen natuurlijk, maar krijgt een groot deel van Zandvoort in hun brievenbus en uh, die worden overal en ergens uitgedeeld in ieder geval, om nog extra talenten te zoeken voor het Kunstenstein. die op 9 juli gaat plaatsvinden vanaf 1 uh, uur bij het uh, ja, niet het raadhuisplein, maar het kerkplein. kerkplein, en dat wil ik u ook even du wil ik iedereen duidelijk in zijn oren knopen Kerkplein, niet ra Raadhuisplein, want daar heeft vroeger het Kunstfestijn uh, plaatsgevonden. Maar daar gaan we het gewoon niet meer doen. Oké, okay, Kerkplein. Uh -huh. Als iemand daar ja. zit te luisteren en die wil zich nu inschrijven, waar kan hij dat doen? Dat kan uh, op www.onair-events.nl Nog eventjes, www.onair-events.nl of, uh, of je kan ook bellen naar 06-19-42-70-70. Nogmaals. 06-19-42-70-70. Ja, je natuurlijk ook bellen voor een date, hè? Hij is een vrij dus... Nou, Aldo, Aldo, dit is, Jij kan was dat kan je toch niet zeggen? Um, ja, poesie, muziek, dans, zang, cabaret... Het maakt allemaal niet uit. Kan je diabolo of kan je met een eeuw fietsen? Dat kan allemaal meedoen aan het kunststijn. Zolang je maar jong bent en talent hebt. Het is van een leeftijd van 7 tot 21 jaar. Ik wil niet meedoen, maar ik wil wel komen kijken. Hoe laat, hoe laat ben ik welkom? Vanaf 1 uur tot 5 uur. Oké. Okay. En uh, rond de klok van 5 uur zal uh, ik ook uh, wat bekend gaan maken tijdens het kunststijn. Dus... Oeh, spannend. Ja, okay. dat is zeker spannend. Ik ben benieuwd. Jij hebt gisteren gedraaid, weten wij? Ja. Hoe was het? Het was gezellig. Het was gezellig. Ja. Goed om te horen. Ja. Voor de rest ja. nog een fijne avond gehad? Ja, natuurlijk. Maar okay. dat hoef ik toch niet op de radio te vertellen. Nee. Weet je er alles nog af. van? Of? Hey Aldo, heb jij een gezellige avond gehad? Ja hoor, ik er wel. Ja? Vertel ja. dan. Ja, vertel. Ja, uh, gewoon een beetje met vrienden, een beetje een, ja, ja, ja. een beetje kaarten. Kaarten. Ja, <laughs> <laughs> uh, de verliezer moest even wat drinken. En daarna uh, de start in, hè? Juist ja, het zo. Ja. Nou, in ieder geval wil je opgeven voor het kunstenstijn, doe dat gewoon gezellig. Het wordt echt een hele leuke dag vol op talent, echt van allerlei dingen, allerlei wat, om het zo maar te zeggen. Don't mean a thing. Yeah! zo'n liedje. Je houdt ervan van of je houdt er niet van. En ik vind het wel een leuk en magisch liedje. De nieuwe van Maria Mena. This to show best. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte Blijft op de hoogte. Bij RTV Noord-Holland is zaterdag 2 juli om uh, kwart over vijf de eerste aflevering te zien van een seizoen van het zandvoort -journaal. Gisteren was het dus in deze reeks staat de zoektocht uh, naar het race-talent van Noord-Holland Centraal en krijg je een nu kijkje in de wereld van de mensen en gebeurtenissen op en rond het wereldberoemde circuit van Zandvoort. De zoektocht naar het nieuwe race-talent wordt begeleid door de Nederlandse autocureur Michael Blekemolen. Na de oproep in mei melden zich enkele tientallen enthousiaste jonge talenten aan. Zij vechten de komende weken een pit uh, Gestrijd uit met een goede reden. De winnaar van de titel RACE-talent van Noord-Holland mag een jaar lang op het circuit rijden in een Volvo 360. Het was, gisteren was de eerste uitzending te zien en het is elke zaterdag om kwart over vijf te zien bij RTV Noord-Holland. De vliegtuigspotters willen een definitieve plek langs de Polderbaan. Er is nu wel een plek aangelegd, maar pas wanneer het, het, die permanent is, kunnen toiletten, horeca, verwijsborden en wellicht een winkeltje komen. Het is het streven van de spottersplatform spotters Schiphol. We hebben een ambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer gehoord dat de huidige spo, uh, spottersplaats bij de polderbaan waarschijnlijk definitief wordt. Zodra dat er rond is kunnen, kunnen we met eigenaar Schiphol heel esthetisch gaan praten over betere voorzieningen. Legt Gijs Dubbeldam uit. Schiphol laat weten dat de plek in een bestemmingsplan past. Maar nog steeds gekeken wordt naar een alternatieve kijkplek. Tijdens het populaire dancefeest Sensation in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam Arena zijn 13 mensen aangehouden. Dat meldt de politie zondag. Het betrof vergrijpen als openbare dronkenschap en wildplassen. Het dance event is buitengewoon rustig verlopen, al dus een woordvoerder van de politie. Er zijn nauwelijks verdovende middelen aangetroffen en er waren geen grote of noemenswaardige vechtpartijen. Vorig jaar verrichtte de politie geen enkele arrestatie tijdens Sensation. ZFM Westkust die bericht. Het weerbeeld lijkt sterk op het, dat van gisteren en daardoor zien we naast wolkenvelden ook geregeld de zon. Het blijft veel overal in de regio droog en er wordt vanmiddag maximaal 18 graden. De noordwestelijke wind waait over land matig en aan kracht 4 tot 5. Vanavond in de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10, 11. De, de noord- tot noordwestelijke wind waait zwak tot hooguit matig van kracht. Morgen is het prachtig zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noord tot noordwestelijke wind. De temperatuur wordt alweer wat hoger en stijgt de middag naar maximaal 19 of 20 graden. As we see it here, it hurts me so. There's no need to lie dear. it's BL, so we both know. No. I remember. You, no, no, no. you don't even see why you're always losing all your names It's just between us, to live with you is a nightmare I'm trying to live, they're all drugs, I don't care En laat het vanavond gebeuren Gisteren was de eerste etappe in de Tour de France En titelfavoriet Alberto Contador werd in de eerste etappe van de Tour de France opgehouden door een valpartij En verloor meteen ruim een minuut op zijn concurrenten Iets waarvan zijn ploegleider Bjarne Ries geen zorgen maakt Alberto Contador Hij lost tijd uh, because of de crash En dat uh, was wat gebeurde Wat is zijn reactie? Well, of course he's disappointed, you know, and uh, it's never nice to lose time already the first day because of a crash, so of course he's disappointed, but uh, then again you can't do anything about it, you cannot do it over again. And further? Yeah, I would say nothing really changed, because we need to keep the same focus as always, and uh, as prepared, and so, well, we have to wait. It's the first day, eh, but... Are you afraid that he probably lost here today, the tour? No, I'm not. Uh, there's still 20 days to go, so so uh, there are many possibilities in the coming three weeks. So let's take it easy. For the mensen die geen Engels kunnen, het is gewoon uh, zo'n praat, uh, praatje die elke coach doet. Hij denkt dat de tour nog niet verloren is voor uh, voor Alberto Contador en um, hij zegt dat er nog twintig dagen te gaan zijn, dus hij wacht gerustig af, zegt hij. Ook Rabobank-renner Robert Geesing kwam niet geheel ongehavend uit de eerste etappe van de Tour de France. Enkele kilometers voor de finish kwam hij ten val, maar dat deerde hem niet. Het klinkt raar, maar ik ben er toch goed uitgekomen, zegt hij. De eerste etappe, altijd nerveus. Hoe heb jij het er uh, vanaf gebracht? Ja, weer gebust, hè? <laughs> uh, nee, ja, wel goed zeg, maar uh, ik zat gewoon in de eerste groep toen ze, toen ze de grote valpartij was, zeg maar. En uh, ik uh, denk ik ga helemaal goed van voren zitten, want uh, ja, lastige aankomst nog. En uh, toen vielen ze ja, midden voor mij vielen ze nog een keer, dus uh, ja, je zult het misschien op tv hebben kunnen zien, daar kon, je, daar kon ik niet meer omheen. Wat gebeurde er precies? Wat, wat zag jij gebeuren? Ja, ik weet niet precies, maar uh, voor mij in ieder geval vielen ze. Het ging allemaal zo snel en ik lag er bovenop en er vielen nog weer handvol bovenop mij. En alleen mijn fiets was kapot, ja, dat was het probleem, dus daar kon ik niet verder. En uh, fysieke schade of uh, niet? Nee, nou ja, een kleine schaafhondje, maar uh, niks, uh, niks ernstigs. Dus, eh, uh, maar goed. Ja. Goed, uh, nou ja, het klinkt raar, maar het is al goed doorgekomen, denk ik, de eerste dag, ja. uh, Op dit moment is de tweede etappe bezig in de tour. Tussenstand is als volgt aan kop gaat, uh, het is een tijdrit vandaag. Tussenstand is als volgt, Garmin gaat aan kop. Gevolgd door Rabobank en daarna Saxo Bank. Hey Mr. Noido. Hey Mr. Noto. Mr. Know-it-all. Do you know it all? No all? Zo meteen zijn we terug met de derde uur van zondag in Kennemerland. Blijf zeker luisteren, want ik kan nog veel meer informatie. We gaan onder andere ook even welver Wimbledon hebben. En natuurlijk over de Tour de France. Het is drie voor vier. Maar wat te drinken, wat te ik dacht en, keek en dacht waarom me heen.